En een voorspoedige start. Verkoop met het NOS-journaal. De Nederlandse Bank moet bijna 5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan het pensioenfonds voor de Verenigde Glasfabrieken. In 2011 moest het fonds onder druk van de bank een deel van zijn goudbeleggingen verkopen om risico's te spreiden. Na de verkoop steeg de goudprijs en liep het pensioenfonds veel geld mis.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 De burgemeester liet in oktober al aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers weten... dat er in het dorp geen draagvlak is voor zoveel asielzoekers. Toen gaan de gesprekken met het COA door. In Brussel is de uitvaartplechtigheid aan de gang voor de Belgische koningin Fabiola. De weduwe van koning Boudewijn overleed vorige week op 86-jarige leeftijd. In Brussel wordt een mis opgedragen in de kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedelen. Daarbij zijn onder andere prinses Beatrix, de Spaanse koning Juan Carlos en de Noorse koning Harald aanwezig. Na de dienst wordt het lichaam van Fabiola overgebracht naar de kerk van Laken. Daar wordt ze bijgezet in de koninklijke crypte, waar ook haar man ligt. Mensen in woonwijken bij Schiphol krijgen net zoveel fijnstof binnen... als mensen die langs Snelwegen wonen, blijkt uit onderzoek van TNO. Gaat om woonwijken in Amsterdam en Amstelveen. De concentratie fijnstof is daar twee tot drie keer zo hoog... als op andere locaties in Nederland. Fijnstof komt vrij bij de verbranding van benzine, diesel en kerosine... Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de levensverwachting van mensen die langs de snelweg wonen twee tot drie maanden korter is dan het gemiddelde. Het weer: een groot regengebied trekt over het land. Het waait hard. Vanmiddag wordt het rustiger en droger en het wordt 9 graden. In het weekend geregeld zon met een enkele bui. Dit was het NFC. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. zonbakker van, van de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen tussen Schoorl en petten afgesloten. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. Na een ongeluk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam... is de weg tussen Rotterdam-Hilligersbergen en Rotterdam Airport afgesloten. Ook dicht is de N241 schagen wochnum De weg is in beide richtingen dicht tussen Hoogwoud en Heer Hugo Waard. Ook daar is de oorzaak een gekantelde vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, hij hartelijk goedemiddag. jongen, jongen, jongen. Nou, helemaal blij mee dat ik er ben, hoor. Tegenwind. We bijna niet tegenin te komen. Jongen. Nou ja, allemaal weer gezellig. En uh, goedemorgen, uh, dames en heren. Oh, goedemiddag eigenlijk al. Het is alweer 12 uur geweest natuurlijk. Het is vandaag vrijdag, het is 12 december. En het begint allemaal een beetje spannend te worden, hè? Ja... van de activiteiten. De ijsbaan gaat open dit weekend... ...en we hebben natuurlijk 24 uur... ...verniel voor uh, Serious Request... ...wat vannacht precies om 0.00 uur... ...van start gaat... ...bij Laurel en Hardy... ...en dat wordt natuurlijk een dik ...en er gaat van alles gebeuren. Er zijn allerlei activiteiten omheen... ...er zijn veilingen, er, zijn, er wordt een champagnebrunch... ...aangeboden voor een tientje... ...en ook dat gaat allemaal naar het goede doel... Uh, hands of Our Girls, oftewel Serious Request. Dus uh, CFM is er voor een deel ook een beetje live bij, hè? Morgenmiddag uh, bij CFM. Ik ga er zelf ook heen. Ik probeer er zo lang mogelijk te blijven. Te blijven morgen, uh, ja, ik denk dat ik morgen vanmiddag er wel zal uh, gaan zitten, hoor. gezellig. Laurel en Hardy, dus groot feest Vandaag, um, uh, vannacht en morgen de hele dag. Leuk en fantastisch initiatief. Chapeau voor uh, Leo Determan en voor, uh, voor uh, Nopje Bijnis, hè dat ze dat allemaal even doen. Ja, uh, ja, natuurlijk, een opbrouwer voor uh, het gelegenheid geven. Ja, natuurlijk. Nou, ik hoop voor die ijsbaan dat het wat beter weer wordt dan vandaag. Want als het zo blijft, dan wordt het weinig schaats weinig hoor. denk je waait dat je hemd, man. Je waait echt uit je hemd. Maar goed, dan dus zitten de er meer over mee te. Vanmiddag in Zandvoort draait door zijn er wat mensen van de ijsbaan in de uitzending als speciale gasten. Dus het wordt leuk. En ik heb ook gehoord dat Sven Duif komt zingen. Dus dat wordt gezellig. De presentatie is uh, van Charles Duif. Vanmiddag in Zandvoort draait door. Ja. Ja, en uh, natuurlijk, ja, we hebben het weer over het Songfestival, hè. Ja, we hebben het weer over het Songfestival. Jawel. De meningen, ja... We moeten uitkijken, want ik, ik, ik, ik hoor heel veel positieve reacties dit jaar. Dat kan nooit goed gaan, jongens. Gaan jullie nog even allemaal pissen dan winnen we misschien. Als jullie nog allemaal positief gaan zijn, dan wordt het niks, hoor, met dat liedje. Ja. Zelfs Albert Verlinden was positief. Nou. Nah. Kan het toch niet? Dat kan niet, joh. Kom. jongen, Maar goed, in ieder geval, uh, ja, ik, uh, ik, zei het al, uh, ik had het al op Facebook gezet. Wij zouden cfm Lunch niet zijn als wij het liedje natuurlijk niet hadden. Ja, maar we hebben hem. Je hoort hem straks. En ik ga eens even kijken, misschien dat er nog mensen in de studio zijn, uh, even kijken. Onze eigen jury. Ik ben wel benieuwd hoe onze eigen jury erover denkt eigenlijk. Nou, uh, doen we straks allemaal. Dus... Uh, dan maken we maken het hier maar een beetje warm, buiten zit het zootje. En uh, we gaan gewoon maar proberen om het hier een beetje te zetten. Ja, en dat lukt. Zie je wel, meneer. Mooi. Ja, still en een glas wijn. Daar beginnen we mee. Gewoon een glas wijn en een still Lekker. Palanka.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 Tell me who she holds tonight And bring me wine And make the music mine Play another set So that I'll forget mm, Bring me a steel guitar And a glass of wine And let me toast her just one more time Oh, candle glow Before you dim Tell her what a fool she's bringing And bring me wine Make the music mine Play another set So that I'll forget And bring me a still guitar And a glass of wine And let me toast her just one more time Oh, candle glow Before you dim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 Still guitar en een glas of wine. En dat om 12 uur s middags. Nou ja, lekker gezellig. Ja, dit is Jacqueline Galvaars. Het officiële lied van Serious Request. was younger, Make more sound. I saw the pictures on TV. Of the children who were my age. Who had to live their lives Sang the peace songs with the hopeful ones. We believe the world will change and up. MUZIEK Pas ce soir, tombe la neige, tout est blanc de désespoir, triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. ce soir me crie mon désespoir.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 Va ma brunette sans l'ami cupidant Elle dit j'aime plus ta tête Elle dit quand même pardon Tu t'es payé ma tête Lui dis-je j'avais grand cœur Elle me rendit ma tête Elle emporta mon cœur Depuis dans ma petite tête C'est un vrai tête à queue Je suis devenu homme de tête Et j'ai le front soucieux, le cœur après la tête. Voilà le leitmotiv qui fait que la planète a le cœur bien chétif. Oui, mon histoire est bête, je le sais maintenant. Elle n'a ni queue ni tête, j'ai gâché votre temps.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 Stupid ah. Tu me reprends à t'aimer tantôt tu me reviens, fugace, et tu m'appelles pour me larguer, mais chaque fois mon sang se glace Vers celui qui te tient en cache celui qui va me rendre fou la nuit. Je deviens fou. Salvatore Adamo. Toch leuk om dat weer eens een keer terug te horen. En, en eh, ik draaide het eigenlijk omdat het eh, dit jaar eigenlijk. Nou, dat was in augustus, geloof ik, of september. Ik weet niet meer precies. Maar eh, ik, ik weet wel dat het precies 50 jaar geleden is. Dit jaar het gaat het allemaal hard. hè. Dat ik, eh, dat ik hem. Dat, toen mocht ik naar mijn eerste popconcert. Ja, was ik 16. Toen mocht ik naar mijn eerste popconcert. En eh, wie denk je dat dat was? Nou, de. Salvatore Adamo in het Haarlemse Concertgebouw. Een uh, prachtig concert. <laughs> en de man was toen maat te loos populair. Had toen net uh, wekenlang nummer 1 gestaan. Met Fouper, met The Monsieur. Dat kennen we allemaal natuurlijk nog. Was toen gepresenteerd in, in de, de vuist van Duis. Met zijn hele familie er nog heen. twintig 20 kinderen geloof ik. Had die vader. En uh, nou ja, dat was een heel, heel verhaal natuurlijk. En dat programma, dat zal ik nog nooit vergeten. Dat, dat uh, in dat concert werd gepresenteerd. Toen door Jos Brink. Nou, die was toen zelf net... Uh, pff, zal die geweest zijn. He, nog een uh, hele jonge knaap. En uh, het was natuurlijk een beetje, beetje, beetje lastig om ook toen al het volk in, in, in bedwang te houden. Want het was natuurlijk in de concertzaal in Haarlem. Dus daar stonden stoelen in. Ja. Poh. <laughs> ja, daar stond de stoel in. Ja. Dus iedereen stond in nota en bovenop die stoelen natuurlijk. Ja, dat kan je wel. En dan ik, ik zag Jos Brink nog staan. Hé hey jongens, toe nou. Ga nou zitten. Want anders zou het afgelast worden. Dan zouden ze het uh, afbreken. Want dat mocht natuurlijk helemaal niet. Hè. Maar goed, het uh, ging allemaal goed. We hebben het hele concert uh, uitgezeten. Salvatore Adamo dus. En uh, dat was een mooie herinnering. Vandaar deze uh, drie liedjes van deze gigant uit België. Hij heeft trouwens pas een nieuwe CD gemaakt... Dat kan ik u ook nog even vertellen. Hij heeft pas een nieuwe CD gemaakt. Uh, Adamo zingt B.C.O. Dus daar doet hij uh, allerlei liedjes van Gilbert B.C.O. En dat is een, ja, uh, zo'n vrij recente rec paar uh, CD. Een uh, paar weken geleden uitgekomen. Goed, nou, oké. Okay. Um, dat was dat. We gaan uh, ons zo opmaken voor het, uh, voor het nieuws. Maar eerst nog even een ander uh, plaatje van YouTube: Every Breaking Wave. Every Breaking Wave. De nieuwe single van u Ja. En al die mensen die zitten te wachten op het Songfestival Komt eraan hoor. Nou, eerst nog even Lou Rolls. En daarna het nieuws. It'll take the end of all time Someone to understand never find another love like mine ha ha this <laughs> yeah. i know that you are gonna miss my love let me tell you that you gonna miss my love Yes you will be i've gone over there for yourself huh hey, you never find another love like mine no okay then was het wel een, een womanager, geloof ik, die man. Maar ja, oké, okay, dat maakt allemaal niet uit. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan gaan we het regio-nieuws maar weer doen. Hè? Ja, dat hoort er ook allemaal bij natuurlijk, het regio-nieuws. Want dat is heel belangrijk. 24 uur vinyl voor Serious Request gaat van start. Café Laurel Hardy aan de Haltestraat gaat voor Serious Request 24 uur vinylplaten draaien. Vanavond om 24 uur avond om 24 uur uh, samen, starten samen een nop met uh, Ron en Robbie. Heb je nog een uh, vinyl single, LP of een 12 inch? Kom dan langs met je favoriete plaat. En tegen elk gewenste vergoeding gaan ze jouw plaatje draaien. Telkens de 24 uur zijn er ook diverse activiteiten bij Laurel Hardy.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 Zaterdag 13 december is er een champagneontbijt van 8 tot 10 uur voor 10 euro. Ook hiervan zal de gehele opbrengst gaan naar de actie van Cyrus Quest. Er zijn twee veilingen, onder andere wordt een driedubbelaar van Wings Over America. Nou, dat is een geweldige plaat, wie doet zoiets nou weg? Wings Over America uh, uit 19... 76, niet het 1967, want dat klopt niet. Het 1976, uh, ingebracht door Louis van der Meijen. Geveild. Heeft u ook iets te veilen? Lever het in bij Laurel en Hardy. En de gehele opbrengst gaat naar het goede doel. Komt alle dus naar Laurel en Hardy aan de Halterstraat. En doe mee, zodat we samen een super bedrag bij elkaar kunnen brengen voor onze, uh, onze meiden.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 van de burgemeester met een op oproep lid te worden van Burgernet. De brief zit in een envelop van Burgernet... en niet in de bekende gemeente-envelop met blauw logo. Hoe meer mensen er doen met Burgernet, des te groter... is de kans dat bijvoorbeeld inbraken overvallen... en vermissingen worden opgelost. Wat maakt dit netwerk zo uniek? Burgernet werkt met spraak, sms en mailberichten...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 -t -t -p -p. Nou, dat is duidelijk natuurlijk. Eh, naar www.burgernet.nl en meld je aan. In december zijn er vanwege de feestdagen een aantal dagen waarop het gemeentehuis sloten is of eerder dicht gaat. Ja, daar hebben ook feesten, slotvereniging. Op 19 december sluit het gemeentehuis om 12 uur. Op eh, 24 december sluit het gemeentehuis om drie uur s middags... en op 25 en 26 december is het gemeentehuis gesloten. Op 31 december sluit het gemeentehuis om 3 uur s middags... en op 1 eh, januari is het gemeentehuis gesloten. In de algemene ledenvergadering van D66-afdeling Zandvoort... is onlangs het bestuur zoals gepland afgetreden. Voorzitter Robert de Vries... En, dienst, en dienstplaatsvervanger Kees Druisma kunnen hun drukke werkzaamheden niet meer combineren met het werk voor D66 Laura van der Plas, secretaris neemt thans zitting in de raad en kan dus om die reden niet combineren met de bestuurlijke werkzaamheden en tenslotte is Klaas Anema, Anema afgetreden om persoonlijke redenen diezelfde vergadering werd benoemd als voorzitter Gert van Kuik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 om bij 9.30 uur, 30, half tien dus... vanaf het Hagenveld College naar de Grote Markt in Haarlem. De luidruchtige wandeling is tevens een sponsorloop... die naar verwachting nog eens 10.000 euro in het laadje zal brengen. En tot zover de nieuwsbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Wanneer nou, je nou naar buiten kijkt, hè?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 Morgen profiteren we van een uitloper van een Azoren hoge drukgebied... en daardoor schijnt geregeld de zon. En op een lokale bui in de middagna blijft het droog. De wind waait uit het westen tot het noordwesten... en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur is wat lager en stijgt naar waarde tussen de 6 en de 8 graden. In de nacht na zondag zijn er flinke opklaringen... en daarbij waait het meest matige... Uh, weer van noordwest naar zuidwest draaiende wind. De temperatuur kan flink dalen naar 1 of 2 graden. Boven het vriespunt met kans op vorst aan de grond. Zondag schijnt geregeld de zon en blijft overdag nog droog. Vanwege het naderbijkomen van alweer een volgende storing... begonnen er bij wederom een diepe depressie... neemt gedurende de dag zowel de bewolking als de wind toe. In de middag waait de zuidwester vrij krachtig in de polder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 Do-do-do-do-do. Hallelujah. Oh girl sent you Hallelujah. van 2014, hoor. Als ik een discoplaat van het jaar zou mogen kiezen, dan wordt dit hem. Echt ongelooflijk. Wat een lekkere plaat is Up town Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Ja, en uh, de jury is zich aan het installeren, dames en heren. Want we gaan uh, zo meteen dus het Songfestival nummer van Treintje Oosterhuis draaien. Dat komt er zo aan. En ik heb een deskundige jury uitgenodigd... die daar even hun oordeel over zullen laten vallen. vallen. Uh, ja, hun oordeel zullen vellen. Ja, pakken het groot aan hier bij CFM, Ja, en het liedje dat heet uh, Walk Along, Treintje Oosterhuis. Ik, uh, ja... Walk along. En ja, ik ga er zelf niets over zeggen. Ik heb er natuurlijk ook een mening over. Maar ja, ik wil eerst wel eens even weten wat onze uiterst deskundige jullie <laughs> weet. En uh, die, die hebben we hier in de studio. We hebben hier natuurlijk muziekkenners bij het leven bij, bij ZFM. Ik ga eens even vragen aan onze uh, muziekkenner bij uitstek, Albert Jan Vos. Nou, meneer Vos, vertelt u eens. Jij hoort hem waarschijnlijk voor het eerst. Nee, uh, ja, dat klopt. Dus ja. ik sta helemaal onbevangen over, uh, dit nummer, uh, tegenover dit nummer. Uh, ik heb wel begrepen dat uh, Anouk uh, daar een uh, goede vinger in heeft gehad in dit nummer. Uh, allereerst even de titel. Walk Alone. Uh, waarom noemen ze het niet gewoon Y? Want dat hoor ik steeds terug. En dat Walk Alone, dat, uh, dat, dat, dat, dat sterft een beetje weg tijdens al die refrein-nummers, refreinstukjes... Dus ik zou zeggen, wijzig de naam in Y. Uh, ja, verder natuurlijk. De gitaar is ook duidelijk terug te vinden. Uh, het is toch een beetje geënt op, uh, op uh, Anouk. Uh, het is een vrolijk nummer. En wat ik begrepen heb, is dat, uh, dat uh, het catchy uh, nummer is. Ik meen ook een stukje van happy uh, te kunnen uh, herkennen uh, in dit nummer. Er zitten van allerlei uh, duidelijke uh, elementen in die teruggrijpen op uh, uh, in ieder geval Anouk, de uh, Common Limits. Uh, het is een vrolijk nummer, maar de refrein, ja, het is YYY. Het is ja. En uh, waarom? Ja, waarom? Waarom? <laughs> ja. Waarom? Ja. waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Ik denk ook dat ze allemaal dat, dat het meemaakt. Maar goed, de, uh, Rob, uh, uh, wat ga jij erover zeggen? Wat vind jij ervan? Ja, goedemiddag Ruud trouwens, goedemiddag. en uh, ja, luisteraars. Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. Het is weer gezellig bij CFM Lunch, Ruud. Ja, leuk. Ja, ja. ja. en leuke muziek, want ik vind het een lekkere plaats. Ja. Ja. En je God. weet hoe ik over de nummer van uh, verleden jaar dacht? Nou, het stormt uh, buiten op dit moment in Zandvoort. Ja. En ik ben blij dat het uh, weer een beetje kalm efter de storm is. <laughs> Bij het horen van deze plaat. Ja. ja, dat is wel een mooie beschrijving. Ja, toch? Ja, maar vinden jullie het niet gevaarlijk, jongens? Want iedereen is positief over hem. Zelfs de grootste azijnpissers van Nederland. Zoals altijd verlieden en zo. En dat soort figuren. Die zijn allemaal positief. Is ja, dat, is ja, dat ja, ja, niet ja. gevaarlijk? Maar, nee, helemaal terecht. Oh. Helemaal terecht. Ja. Wat een verademing, dit. Oké. Okay. Dus jullie mening is dat dit grote kansen gaat maken in Benen in mij. Nou, weet je, weet je wat het probleem is? Als het publiek mag, mag beslissen. Ja, die zeggen van het is een mooi nummer, dan wordt het meestal niks. Nee. Dat hebben we eerder meegemaakt he, bij nee. songfestival ja. Dus zei iedereen in Nederland: van wow, wat een geweldige plaats. En verleden jaar was bijna iedereen negatief. Ja. En het werd dus een knaller op het ja. Soundfestival. Dus ja, wat, ja, wat betreft ga... de kansen. No, no, no, no, nou, nou, no, ze, no, no. ze hebben gisteren wat gepeild, hè, gisteren. Uh, in, in, uh, dat zag ik bij. Uh, Waar was het ook weer? Bij. Nou uh, ja, uh, uh, Editie NL zag ik dat. Ze hebben wat gepeild. Ze zijn bijvoorbeeld uh, in, in Rusland en in Polen. hebben ze het liedje via een mobiele telefoon laten horen aan mensen. En die stonden er heel positief tegenover. Het is natuurlijk wel een meezinger En, en, en dat, dat, ja, ik denk dat heel veel mensen, vooral dat refreintje, dat blijft lekker hangen. En het refreintje van Treintje. Ja, het refreintje ja. van Treintje. Dus. Ja, leuk. Nou, oké. Okay. Nog een klein stukje. En dan uh, gaan we verder met het programma. Heren, hartelijk dank voor uw deskundig oordeel. Ik denk dus dat dit hem gaat worden. Ja, ja. leuk. Leuk. Nog een klein stukje. Een beetje harder. Ja. Heb je kreeg. Dus Walk Along heet het nummer. En uh, volgens de deskundigen gaat het het worden, gaat het een worden dit jaar. Ah, het is ook een te gek nummer. Dat blijft in je kop hangen. Dat, en dat moet ook. Het blijft gewoon hangen, dat nummer. Het is echt zo'n liedje wat... Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is... En dat was het vorig jaar bij de Common Linnets dus ook... Dat, ze, dat het heel belangrijk is... Hoe gaat het straks in beeld gebracht worden? Want dat speelt natuurlijk een hele grote rol. Er is hope for the future. Laat het zo maar zijn. Paul McCartney en zijn nieuwe. Some hope for the future. Some wait for the call. To say that the days ahead will be the best of all. Up to the sky. Het liedje is gekoppeld aan een, uh, een uh, computergame. Dat heet Destiny. En daar is dit dus aan gekoppeld. Dat is uh, als je het uh, downloadt of aanschaft, dan heb je gelijk vijf nummers. Ja, steeds hetzelfde, maar in verschillende mixen. En dat is tegenwoordig mode, hè, om dingen te remixen en zo. Dan krijg je hele aparte versies, hele aparte opvattingen van bepaalde mensen over uh, zo'n nummer. Maar dit was gewoon de main version, zoals het dan heet. Hope for the Future, nieuwe single van Paul McCartney. En het blijft een meester. echt wel. We gaan naar het uh, nieuws en het weer van de NOS van uh, 1 uur. En ik ben straks nog lekker een uurtje bij u terug. Tot zo.